Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is geen bewijs dat medewerkers van de VN-hulporganisatie UNRWA banden hebben met Hamas. Dat blijkt volgens de Britse krant The Guardian uit onafhankelijk onderzoek. Israël zei eerder dat zo'n 10 UNRWA-medewerkers medeplichtig waren aan de terreuraanval van Hamas op 7 oktober. Maar volgens de onderzoekers heeft Israël die claim niet goed kunnen onderbouwen. UNRWA heeft de afgelopen jaren geregeld namenlijsten van medewerkers aan Israël gegeven om door te lichten. En daarop kwam nooit bezwaar. Duitsland heeft drie Duitsers opgepakt... die zouden werken voor de Chinese geheime dienst. Het drietal zou informatie over scheepsmotoren voor, voor marineschepen hebben verzameld. Correspondent Charlotte Weyers, ja, wie zijn deze mensen? Nou, dat zijn onder andere een ouder Duits echtpaar van rond de 70, Ina en Herwig F. Die hebben samen een bedrijf waarvoor ook de 59-jarige Thomas R. zou hebben gewerkt. En die Ina die wordt aangeprezen als iemand die uh, door haar vele reizen goede verbindingen met Azië heeft. En haar man als iemand die werktuigbouwkunde heeft gestudeerd, onder andere, en lucht- en ruimtetechniek. China heeft inmiddels ook gereageerd op de beschuldiging van spionage en zegt dat het allemaal onzin is. In Frankrijk heeft de burgemeester van een stadje dicht bij Parijs de Hitlergroet gedaan tijdens een gemeenteraadszitting. Hij deed dat nadat een collega hem beschuldigde en zei dat hij banden zou hebben met extreem rechts. Le salut ja, hij zegt nu dat het een onhandige actie was en dat hij spijt heeft van zijn actie. Toch willen meerdere collega's dat de burgemeester ontslag neemt. Dan nog het weer. Vanavond blijft het overal droog en vannacht gaat het op veel plekken vriezen. Morgen begint het zonnig, later wordt het bewolkter en kan er nog een bui vallen. Het wordt maximaal 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Geen bijzonderheden te melden op de weg op dit moment.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook geopend op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. I'm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 mm -hmm.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 een soort hippiefest in Gaan we naar Drenthe. Drenthe. Tariwushkuna, Taribushkuna festival ja, nou ja. voor winterfestival. En dan hebben we nog een showtje in de Nobel staan eind dit jaar. Ja, we hebben nogal oh, wat uh, dingen. Helemaal wat, uh, wat, uh, wat uitstaan. Uh, en ja. dat is ook wel heel leuk allemaal. Ja, ja zeker. Um, nog iets, want uh, ik, ik zit nog aan een heel groot evenement uh, te denken. Dat is meestal ergens, volgens mij ook in oktober...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 at the talks and now it's hard for us to say our final goodbye Darling, hold my hand Kiss me one more time And say our love will never end